De drie liepen in het winkelgebied van Schiphol... en omdat ze zich volgens de politie verdacht gedroegen... werden ze met beveiligingscamera's en een speciaal observatieteam gevolgd. Toen ze door de Marsechaussee en Burger werden gecontroleerd... werd het vuurwapen gevonden. De man bij wie het wapen is gevonden zit nog vast. De andere twee zijn vrijgelaten. In Jemen zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen... door een dynamietexplosie in een appartementencomplex. Er zijn tenminste 15 gewonden. Het gebouw stortte in... En ook aan grenzende panden werden verwoest. De eigenaar van het dynamiet is volgens getuigen een wapenhandelaar, maar anderen noemen hem een zakenman. De explosieven waren bestemd voor de aanleg van wegen in het rotsachtige zuiden van Jemen. De oorzaak van de ontploffing is nog onduidelijk. Japan krabbelt langzaam op uit de recessie. Voor het eerst sinds maart vorig jaar is de werkloosheid gedaald tot onder de 5 procent. Uit cijfers van de Japanse regering blijkt verder dat de export is gestegen. En dat komt vooral door de sterke economische groei van China. Dat land heeft veel producten nodig die in Japan worden gemaakt. De Japanse economie profiteert ook van de stimuleringsmaatregelen die de overheid heeft genomen. In Maleisië is een man overleden nadat hij was geraakt door een modelvliegtuigje. De 58-jarige man was op het vliegveld bezig met zijn afstand bestuurbare vliegtuigje... toen hij vol op zijn hoofd werd geraakt door een ander modelvliegtuig van zo'n 1,30 meter lang. Hij raakte in coma en overleed korte tijd later in een ziekenhuis. De eigenaar van het modelvliegtuigje verklaarde tegenover de politie dat hij de macht over het stuur verloor. Het weer, veel zon, maar in de middag toenemen de kansen op een bui. Het wordt 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden. Morgen droog en zonnig, een graad of 7. Dit was het West Journaal.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar En jij beleeft het CFM in 2010 Al 20 jaar live CFM met, met nu U de herhaling van Zondag in Kennemerland Mijn hemel Want even later komt de nacht, het schijnt de koele maan. Mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet houden van de zon. 105.8 fm. En Zandvoort op 106.9 fm. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennermeland. Goedemiddag. En welkom bij het de derde en laatste uur alweer van de Zondag in Kennermeland. Uh, ja, het is. Uh iets over vieren. En ja, de wedstrijd uh, der wedstrijden die vandaag natuurlijk is doorgegaan was BVC Bloemendaal. Zij speelden uit tegen uh, Velsen Noord en wonnen daar met 0 tegen 2. Een uh, Toch wel uh, een spectaculaire pot. En zometeen horen we uh, Tjerk de Blauw nog even met de trainer praten over uh, deze wedstrijd. Nou Verder uh, gaan wij nog uh, eventjes door met Politics at Nuf. Uh, burgemeester Niek Meijer was aanwezig. Hij uh, gaf het welkomstwoord. En hem zullen we nog eventjes in de uitzending laten. En natuurlijk nog uh, een van de jongste telgen. Uh, Dirk Meij van het CDA. Hij uh, was uh, aanwezig uh, bij Politics at Nuf afgelopen vrijdag. En liet duidelijk van zich horen. Nou Verder hebben wij natuurlijk nog het uh, Regio Nieuws wat voorbij komt. Uh, de, eer, de eerste divisie uh, houden we natuurlijk voor u bij de rangen en standen. En natuurlijk muziek. En dit is The Hurt met From the Underworld. MUZIEK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 Dat waren Time Bandits met Live It Up hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Nou, ik heb het al gezegd. Een aantal jonge mensen die willen de politiek in hebben zich kandidaat gesteld voor de diverse politieke partijen. Aanstaande woensdag 3 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En we hebben al een aantal jongeren aan het woord gelaten. Bijvoorbeeld Iris van der Werf van D66. Martijn Hendricks van de VVD. En Roy van Buringen van Sociaal Zandvoort. En uh, ja, wie ook aanwezig was natuurlijk uh, is het CDA. Nou, ze hebben op dit moment de jongste uh, raadslid uh, of de jongste lijsttrekker van, uh, van Nederland, Gijs de Rode. Maar die was niet aanwezig, want hij stond op de lange latten. En wie, uh, ja, wie hem mocht vervangen was een andere jonge, uh, jongere eigenlijk van het CDA. En dat was Dirk Meij. Dirk Meij is een van de mensen die bij het uh, CDA op de lijst staat als het gaat om uh, jongeren en politiek. Dirk, waardoor ben jij uh, getrokken om in de politiek uh, te gaan? Uh, ten eerste door mijn studie. Ik studeer aan de universiteit psychologie. En mijn professor heeft ooit tegen mij gezegd: ga de politiek in. Dan zie je het gedrag van de mensen van dichtbij. Hoe ze zich gedragen tijdens uh, een debat, de verkiezingen. En B, omdat het mij trekt. Ik wil graag verandering in, mijn, uh, in, in, in de badplaats, in mijn woonplaats. Verandert er ook iets als uh, je zegt uh, van uh, mensen die openstaan voor veranderingen? Verandert er dan ook iets uh, wezenlijks aan de samenleving? Nou, ja, hoe bedoel je? Nou, gewoon zoals ik het zeg. Als, als je open staat voor verandering, verandert er dan ook iets bij, uh, bij jezelf. Maar ook kan je daardoor ook de samenleving veranderen. Dat is wat ik vraag. Nou, om de samenleving te veranderen is heel moeilijk. Maar om de regels binnen de politiek te veranderen, dat is waar ik voor ben. De regels moeten openen. Uh, bijvoorbeeld de nachtbus, die moeten komen. Je kan de regels aanpassen, maar niet de samenleving. Dus de regels wel, maar niet de samenleving. Dus het uh, begint ook uh, eigenlijk een beetje met, met een stuk regelgeving. En is dat dan niet dat je dat dan uh, zomaar bij de mensen door de strot duwt, maar gewoon ook uitdaagt om met ideeën te komen? Je moet niks door de mensen een strot duwen. Je moet de mensen stimuleren om zelf met oplossingen te komen en met die oplossingen aan het werk te gaan. Dus je kan niet tegen iemand zeggen: van uh, nou we gaan zus en zo en zo doen. Dat gaat niet. Je moet ze vragen: hoe zouden jullie dat willen? En vervolgens daarmee aan de slag gaan. ...en naar de wensen van de inwoners dat te gaan veranderen. Maar we zijn hier een badplaats, dus het is de wensen van de inwoners en de toeristen. Um, nou sta, nou heb jij dus nu al een aantal keren zo uh, het debat uh, gevoerd? Hoe vond je dat? Ja, kijk, ik ben een heel open en eerlijk mens. Ik ben niet iemand die, die, die, die lult en vervolgens niks doet. Ik ben iemand die praat en het uitvoert. Alles wat ik zeg, ga ik doen. Als ik zeg dat ik die steen op ga pakken, ga ik hem oppakken. Ik ga niet zeggen, ik ga die steen oppakken, ik loop door. Dus ja, in dat opzicht, ik ben een doener, geen prater. Dat is ook uh, zoals je dat uh, ook net presenteerde, hè? samen met Ander Zandberg, hè? Van Wij zijn eigenlijk een partij van doeners. Wat? Ik heb het dan over het CDA. Het CDA Zandvoort zijn doeners, geen praters. Ik, ik, ik, ik heb een hekel aan mensen die... Een, een, een, een programma gaan vertellen en vervolgens maar 10% van, die van dat programma invullen. Wij moeten minstens 90% van ons programma waarmaken. Dat vind jij? Dat vind je eigenlijk het hele partij? Dat is zo, anders maak je geen programma. Oké, okay, dankjewel. Alsjeblieft. by the... Zenders op 1 radio Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything, everything to be alright this morning. be the greatest man of life, but now I'm a man, way past 21, I want you to believe me baby, I have lots of fun, I'm a man. Stone, me child. I'm a hoochie, hoochie, man. The lion I shoot, and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. My second cousin, that's little John the cockaro. All you little girls setting out that line. I can make love to you, woman, and five minutes time. Ain't that a mean? Stone. I'm a man child. I'm a hoochie-coochie-bag. Dat was Muddy Waters met Manish Boy bij CFM Zandvoort en AB Radio. Het is uh, bijna half vijf. We gaan nog even kijken naar wat regio nieuws. En dit is misschien wel heel erg leuk. Oké, okay, het regent, maar goed, misschien dan niet. Het is namelijk het programma van de welkom thuis van de Olympische sporters. Oké, okay, de gouden medaillevloed valt een beetje tegen. Maar goed, ze komen thuis, ze komen terug. En het is altijd leuk om hun dan ja, even uh, een, een, een welkom te heten. En dat kan in Haarlem. Nou, heel even heel dichtbij dus. Uh, je kunt erheen. Op dinsdag 2 maart, want dan arriveert het Nederlands Olympisch Team in Nederland. En uh, een speciale medaillevlucht met daarin de voltallige Olympische delegatie arriveert rond de uurtje of drie op Luchthaven Schiphol. Nou En daar vandaan vertrekt het team onder uh, politiebegeleiding naar de Grote Markt in Haarlem. Uh, ze stappen uit bij de Grote... Nee, waar ze stappen uit bij het Verwulft en lopen dan via de Grote Houtstraat door naar de Grote Markt. En dan zullen de sporters uh, rond half vijf worden verwacht. Nou En dan uh, worden alle Olympische helden natuurlijk door uh, families en publiek welkom geheten. Er zijn speciale vakken helemaal uh, uh, gemaakt voor uh, families, publiek en pers. En uh, Burgemeester Snijders van Haarlem die, die gaat natuurlijk ook nog een rol spelen samen met Yvonne van Gennep. Want uh, ja, zij won natuurlijk drie gouden medailles uh, tijdens haar Olympische Spelen. En dat, ja, dat was natuurlijk zo'n groot moment. Dus zij moet daar natuurlijk bij, gaan, uh, bij zijn. En voorafgaand aan dit feestelijke moment uh, zijn er ook nog optredens van uh, uh, de Olympische judoka DJ Dennis van de Geest. Ja, hij uh, gaat het DJ vak in. Dus hij zal rond kwart voor drie zal hij, uh, bij iedereen de voetjes van de vloer uh, proberen te brengen en wie dat ook nog probeert te doen is uh, Wolter Kroes. Want hij zal rond een uurtje of vijf uh, voor vier gaan optreden. En in die tussentijd uh, zal Jeroen Nieuwenhuizen van Radio 538... de hele presentatie op zich nemen samen met NOS-presentator Twan van Peperstraten. Nou, uh, rond tien over vier dan, uh, dan kunnen we luisteren naar wat interviews... met familieleden van de sporters. Dus dit wordt allemaal live op de Grote Markt gedaan. En daarna komt er nog een dansshow van de Hassel Kids... Um, ja, dat, was, zeg maar, dat waren de finalisten van Holland's Got Talent... Uh, en rond vijf voor half vijf. Nou, dan komen dus de sporters ongeveer binnen. En Yvonne van Gennep en de burgemeester halen hen dan de Grote Markt op. Uh, via dus een soort van tikkerparade door de Grote Houtschaat. Nou, de echte huldiging heeft plaats om tien over half vier, en de, uh, Sorry, tien over half vijf. En daarna vindt een optreden nog plaats van Van Velsen. Nou, en dat zal ongeveer tot een uurtje of kwart over vijf, half zes duren. Eén groot feest dus uh, hier op de Grote Markt in Haarlem. Dus uh, alle zandvoorters gaan. Heen. Dinsdag, uh, dinsdag 2 maart, dus uh, in Haarlem. Uh, de dag daarna, de stemmen. Maar eerst nog even naar die grote maart om de Olympische winnaars te huldigen. Is Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot vijf uur. Funny, but it's true. What loneliness can do. Since I've been away. Dat yeah, was uh, Helen Shapiro met Walking Back to Happiness. Het is vijf over half. Vijf. Dat betekent dat een, alle wedstrijden op, bij de divisie inmiddels afgelopen zijn. Uh, ik zal ze even op een rijtje nog uh, geven. Zo, uh, Ajax speelde dus thuis tegen Utrecht. Daar is het 4 tegen 0 geworden. FC Groningen speelde tegen Feyenoord. Had een, een moeilijke pot. Kwam steeds toch nog terug, maar verloor uiteindelijk uh, met 2 tegen 3. Nou, PSV speelde een derby tegen RKC Waalwijk. Uh, ja, scoorde toch wel vaak. Maar gelukkig RKC Waalwijk kon toch uh, de. 0 uit, ja, uit het systeem halen. Dus het werd daar uiteindelijk 5 tegen 1. Sparta-Rotterdam had het moeilijk tegen NAC Breda. Kwam twee keer achter, maar op het laatste toch kwamen ze bij, de gelijkse, bij een gelijknaam doelpunt. Daar is het dus 2 tegen 2 geworden. En FC Twente heeft gewonnen tegen NEC. Daar is het 2 tegen 1 geworden. Uh, nou, zometeen nog meer voetbalnieuws. We gaan kijken of uh, Tjerk de Blauw, uh, inmiddels een uh, speler of de coach van uh, BBC Bloemendaal te pakken, heeft gekregen voor een interview. Uh, dus dat en natuurlijk nog even de burgemeester over politics at Duf in Zandvoort.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 Niets pakte simpel weg.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 Niets vaker, vaker, simpelweg gelukkig waar. Oh, oh, oh. Een eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van de halve kool. Of wou ik dat ik net iets vaker, iets vaker, simpelweg gelukkig Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. Een zing om de middel, de geur van de zee. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt, een best kopje thee. Een eigen huis, een plek onder de zon. Iets pak simpelweg gelukkig gebaat, het meest optimale. Twee zenders op één radio. Je blijft op de hoogte! Je blijft op de hoogte. Iedere zondag tot 5 uur. Jefferson Airplay met uh, Futuring Grace Slick met White Rabbit. Ik zei het al, de burgemeester is nog niet aan het woord geweest. En dat was hij natuurlijk wel afgelopen vrijdag bij Politics at Nuf. Uh, natuurlijk de jonge kiezers kwamen aan bod en ook de jonge politici. politici. En ja, zij kregen een uh, hartelijk welkom natuurlijk van uh, burgemeester Niek Meijer. En ja, hoek, die kunnen we natuurlijk niet vergeten. Dus Jaap Koper had hem ook nog even onder de microfoon. ...op de avond van uh, Superpolitics uh, natuurlijk ook even met de burgemeester praten. Want ja, uh, jongeren in de politiek, dat is toch iets bijzonders. Want zij moeten, en dan denk ik dat uh, de burgemeester wel uh, het voor een flink deel met mee eens is... Het, ja, ...het stokje overnemen. Ja, de, de jeugd is, heeft de toekomst. Dat is ook het gezegde en daar zit heel veel, denk ik, in. En dat betekent dat je... Als je kijkt naar de vertegenwoordiging van de samenleving, dat je daarnaar wilt streven om dat ook in de belangrijke organen, dat is uiteindelijk de raad, zo'n vertegenwoordiging te willen hebben. En gelukkig zien we dat in Zandvoort. Uh, de gemeente Zandvoort uh, probeert het dan ook te stimuleren. Omdat die, uh, die jongeren zo snel mogelijk bij de politiek te betrekken. Ja, ja, dit initiatief kwam. Dat werd uh, onder andere door Ben Zonneveld opgezet. Er als gemeente gezegd dat gaan we ondersteunen. We kunnen het faciliteren. En dat betekent ook als je dat belangrijk vindt. Dat je er dan ook als politiek bent. En ik vind het als uh, bestuurder, als burgemeester ook waardevol. Dat de jongeren zich realiseren wat dat met zich meebrengt. En als je dat zegt moet je er ook zijn. Zit er ook een realiteitsbesef op dit moment bij de jongeren van nu? Uh, dat, is, dat, is, dat is moeilijk uh, met een ja of nee te beantwoorden. Ik heb een paar uh, van de jongeren gesproken en gezegd: van ja, maar wij, wij hebben namelijk als gemeente ervoor gekozen om iedereen die uh, in deze avond als eerste kiezer bekend bij ons is, en dat zijn er ongeveer 600, een persoonlijke brief te sturen. En als je ziet dat daar een paar procent nu van komt. Dan, dan denk ik van, uh, ja, is de brief niet goed geweest? Is de toon niet goed? Of is er in die zin niet voldoende uh, belangstelling voor? Dat zou kunnen. Want er zit natuurlijk wel een zorg van ons achter. Dat als je die kiezer die de eerste keer mag stemmen niet gelijk naar het stembureau haalt. Ja, dan verlies je hem. Dat laat onderzoek zien. Ja. Is, is dan aandacht dan heel belangrijk... Ook wat u zegt over de toon die in een brief gesteld wordt. Dat daar ook een stuk aandacht in zit. Dat zou kunnen. Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Want je probeert gewoon eigenlijk alles uit de kast te halen. Om die mensen te interesseren. Want het is juist zo belangrijk. Dat je vanaf dat je... Dat is een van onze rechten vind ik. En van rechten maak je verantwoord gebruik. Uh, dat je dat ook realiseert. Ik heb toen ik hier... Uh, de inleiding iets mocht doen, heb ik gezegd, nou het was 25 mei 1977 en toen liep ik naar mijn oude basisschool toe. Ik weet dat nog heel goed. Ik was, ik was net drie maanden 18 geworden en toen mocht ik al stemmen. En ik vond dat zo bijzonder. Ik kan me dat nog zo goed herinneren. En ik heb ook sinds die tijd altijd gestemd, omdat ik dat ook als een zware verantwoordelijkheid beschouw. O, hoezo o, o, o, een zware verantwoordelijkheid is dat uh, zoiets als van kijken in dit land en zien wat wij als vrijheden hebben ja daar heeft het mee te maken maar ook vind ik dat je, dat je verantwoordelijk met het gebruik van je rechten moet omgaan en uh, in Nederland hebben we een mooi model democratie, dat, dat kent een aantal schuringsmomenten, dat is duidelijk dat veroorzaakt ook ruis, dus je moet het niet super heilig verklaren uh, maar het fundament is eigenlijk gebaseerd op dat iedereen mee kan doen en mee mag doen. En dat vind ik, dat, dat telt wel door. Dat rust wel op onze schouders, die gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvoor. Want hiermee bepalen wij met deze stem weer de komende vier jaar voor een stuk waar we in Zandvoort heen zouden kunnen gaan. En dat raakt iedereen. Dat raakt je voor wat betreft het parkeren, voor wat betreft de ontsluiting, voor wat betreft de maatschappelijke voorzieningen, voor wat betreft de waardering van vrijwilligers. Ga zo maar door. Je kunt er bijna zo gek niet bedenken. Het ophalen van afval, de riolering die wordt vervangen. Dat zijn allemaal lokale zaken die mensen raken. Dus eigenlijk raakt het ook dan. De jongeren, want die krijgen dan daar ook mee te maken. Uh, dan werd het ook vandaag. Uh, vanavond hier bij de Superpolitics ook bijvoorbeeld over de openingstijden van het strand uh, gesproken Ja, het raakt jongeren net zo goed en natuurlijk zijn de openingstijden van het strand een issue, maar niet alleen voor jongeren ook voor volwassenen want daar spelen allerlei belangen Dus een krachtenspel, is dat nou gemakkelijk om voor een burgemeester daarmee om te gaan? Ja, dat is uh, super gemakkelijk er zit de glimlach op. Mijn... Volgens mij <laughs> zal dat niet altijd makkelijk zijn. Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Maar dat is de uitdaging van dit vak. Dat is de uitdaging waar je aan wilt werken. Als het zo makkelijk was, ja, dan was ik ook niet nodig. En dan waren we ook geen raadsleden nodig. Daar zit ook de uitdaging in en de energie die je in beweging wilt brengen. Dat houdt het leuk. Blijf ik uh, nog één met die ene vraag zitten. Dat heeft toch ook te maken met... Uh, nou, niet met uh, Zin in antwoord. Daar kom ik zo nog wel even op. <laughs> maar het, uh, het, het verhaal van de nieuwjaarsreceptie. Waarbij u toen ook iets zei wat heel belangrijk is. Van wij als openbaar bestuur moeten onze oren goed gebruiken. Is dat het, uh, ook hier uh, in dit geval met de jongeren? Het, uh, ja, gaat dat ook op voor de jongeren in dit, in dit geval? Ja, dat gaat zeker op. Want dat is generatieloos. Alleen uh, waar, waar wij tegenaan lopen is die zoektocht van hoe bereiken wij die jongeren. Hoe gaan we daarmee in discussie. Hoe kunnen we laten merken dat wij wel degelijk geïnteresseerd zijn in wat bij hen leeft. Wat hen bezighoudt. En dat is het dilemma waar ik denk van nou daar heb ik dit jaar toch met deze keer weer wat van geleerd. En de volgende keer gaan we het weer anders proberen. Want op deze manier verder gaan dat leidt niet tot het gewenste effect. En het effect zou moeten zijn dat je die opkomst ziet uh, verhogen. Ziet versterkt ziet worden. En die betrokkenheid daardoor. Dus we gaan nieuwe wegen inslaan. Als ik het zo hoor, heeft hij er weer zin in. Dat kan niet anders in dit dorp. Het is zin in Zandvoort. Punt uit. Dank u wel. Graag gedaan. Iedere zondag tot 5 uur. En dat is het hier ook hier bij CFM Zandvoort en AB Radio. Uh, we zijn alweer aan het einde gekomen. Of, oh, aan het einde gekomen van uh, zondag in Kennemerland Van uh, zondag uh, 28 februari 2010. En uh, ja, ik moet natuurlijk nog even wat mensen bedanken. Natuurlijk uh, verslaggevers Jaap Koper, Tjerk de Blauw en Joop van S. Muziekssamensteller was Luc Krom. En ja, ik, ik moet toch even afsluiten met uh, een tweetal mededelingen. Ik heb ze al genoemd, maar ja. Het is natuurlijk belangrijk. Um, dinsdag 2 maart, dan is de huldiging van de Olympische sporters die uh, vanuit Vancouver helemaal uh, ja, weer terugkomen naar Nederland. Uh, vanaf kwart voor drie begint het uh, feest op de Grote Markt in Haarlem tot ongeveer half zes. En tussen half vijf en vijf uur wordt, worden op de Grote Markt de sporters gehuldigd. En ja, hoe kan het ook anders? Ik sluit af met stem op woensdag 3 maart, uh, want het is natuurlijk belangrijk. Burgemeester Niek Meijer zei het al. En waarom is het stemmen nou belangrijk? Nou, eigenlijk gewoon hierom.